4 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Veilig, maar het kan altijd beter. Dat zegt Luchtverkeersleiding Nederland. als reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. over de situatie op de luchthaven. Die plaatst vraagtekens bij de uitbreiding van Schiphol. voordat de luchthaven mag groeien. moeten eerst de eerste risico's van het vliegverkeer op en rond Schiphol worden aangepakt. Het ontwerp van de luchthaven en de manier waarop het vliegverkeer wordt geregeld. levert volgens de Raad structurele problemen op. De veiligheid kan daardoor in het geding komen. Een man uit Wervershoofd in Noord-Holland... die zijn vrouw in brand stak, moet twee jaar de cel in. De man kwam vorig jaar stomdronken thuis na een avond op de kermis... en overgoot zijn vrouw met terpentine. Daarna stak hij haar in brand. Omdat de zoon van het echtpaar snel te hulp schoot... en de vlammen doofden met een gordijn... vielen de verwondingen van de vrouw mee. Het OM wilde dat de man een celstraf van drie jaar zou krijgen... maar de rechtbank in Alkmaar gaf hem een jaar minder. Spoorbeheerder ProRail en de NS komen samen met plannen om de treindienst na een stroomstoring sneller weer op te starten. Aanleiding is de grote stroomstoring in Amsterdam van januari. Daardoor was het treinverkeer de hele dag verstoord. De stroomstoring was ochtends vroeg verholpen, waardoor dat hij bij het opstarten van de systemen veel misging, konden de treinen pas avonds volgens een aangepaste dienstregeling rijden. In Sint-Petersburg is een luide explosie gehoord in een gebouw vlak bij de plaats waar vanochtend explosieven werden gevonden. Er zou niemand gewond zijn geraakt, wel raakt een auto beschadigd door vallend puin. Vanochtend werd in een flat in Sint-Petersburg een bom onschadelijk gemaakt. Het hele gebouw werd ontruimd en kort daarna werden een aantal mensen opgepakt... omdat ze betrokken zouden zijn bij de aanslag in Sint-Petersburg van maandag. Het weer, veel bewolking, maar ook wat zon. Het is 9 tot 12 graden...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 In de Randstad staat ongeveer 50 kilometer file. Op de A4 is er al veel vertraging van Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel ongeveer 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met problemen verderop in de Benelux-tunnel. Op de A7 Zaandam-Horen bij de Wormer drie kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Dat veroorzaakt tussen knooppunt Velsen en Haarlem-Zuid... vijf kilometer file. De vertraging is daar ruim een half uur. Er zijn twee rijstroken.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 vandaag is er helaas geen gast bij ons in de studio. Faisal Rikkers van Eet Café Het Zand, die onze gast zou zijn... heeft gescheurde enkelbanden en hierdoor niet naar onze studio kunnen komen. En wij zijn in ieder geval veel sterkte. Maar in overleg met Faisal gaat de verloting van het drie gangen diner... voor twee personen, exclusief een drankje, bij Café Het Zand gewoon door. En verder krijgt u te horen de column van Schorl om half vijf... En natuurlijk het weer voor het komend weekend om half zes. En de spreuk van vandaag is een hele korte. Wie eerlijk is, hoeft het niet te zeggen. En ik start vandaag met de Kings een oudje Dead End Street. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. alles goed, met je? Nee. nee. Ja, dat is ook een nee. kort en goed antwoord. Dat is een duidelijk antwoord, vind ja. je niet? Nou, hartstikke welkom. Ik vind het ja. toch leuk dat je gekomen bent. Ja. ja nou, dat jij blijft, blijft niet, uh, niet de hele tijd. maar dat, dat hoeft ook niet. Ik kom toch even langs. Nou, dat is goed voor je. is geestelijk goed voor je als je hier bent. Ja. Ja, zus. Wat gaan we doen, uh, Ro? Gaan we ja, een leuk plaatje doen? Ik, uh, jouw programma. Ons... Ja, nee, zoek maar wat leuks uit. Zoek maar wat leuks uit. Oké. Okay. Een beetje opbeurend, hè? Eh... Uh... Het helpt maar wat als je een knop indrukt. Ja, nee, hè? dat maakt niet uit. Is goed zo. <laughs> Dat, dat heb Zo je met, waren uh, wij helemaal nog niet. Nee, nee, dat is Spotify, hè? Ja. ja. Ik, ik heb wel wat, uh, wat over een tentoonstelling. En dat heet This is China. Dankzij persoonlijke oriëntaties in China... hebben daarvoor verwormen vriendschappelijke relaties... met de Chinese kunstwereld. Hebben de kunstbroeders een indrukwekkende kunstportfolio met kunstwerken van uitsluitend Chinese kunstenaars opgebouwd. Zo hebben zij meegewerkt aan het vestigen van jonge veelbelovende Chinese kunstenaars en het nog bekendmaken van gerenommeerde talenten. We heten u welkom voor een mooie ontmoeting met de hedendaagse Chinese kunst. Gallery Kunstbroeders Chinese Competitie uh, Art <tie> is het kunstplatform van een rijk schipper die zijn liefde voor de kunst in het algemeen Chinees en Chinese kunst in het bijzonder graag met u deelt tijdens de tentoonstelling in het Zandvoort Museum. En dat is te bezichtigen tot 7 mei 2017. En wat kunt u verwachten? Schilderijen, zeefdrukken op reispapier En nog een keer schilderijen en sculpturen. En de kosten zijn 3 euro. De locatie is Zandvoort Museum, Zomale Weestraat 1. Telefoonnummer 023 5740280. En de website is www.zandvoortsmuseum.nl nou, Schoot Imke net in de lach, nu wil ik ook weten waarom. Ja, dat, dat woord wat ik uitsprak, dat was niet goed. Hoe heet, het, hoe heet dat, Imka, dan? Dat is contemporary art. Nou, dan zat ik toch aardig in de buurt. <laughs> ja. Het leek erop. Precies hetzelfde <laughs> maar een ander. Hey, um, toen ik een guppy was, hè, ja. en de koer nog carnamelen gaf... Oh, dat is heel geleden. Um, toen zongen we dit in de auto, dit heb ik toevallig teruggevonden. Ja. De schapen die blaten, de kakka zegt toe. De mensen die praten, de kari zegt boe. Maar ons allernauw paard interesseert dat geen fluit. Hij ligt in de modder en maakt geen enkel geluid. De apen in artus die stellen zich aan. Ze krijsen en gillen voor een simpele banaan. Maar ons slimme nelpaard verzet nog geen poot. Hij gaat af en toe eens en verdient zo zijn brood. Leven het nelpaard was schitterend dier, dik luieren. Mijn heeft Malin aan uiterlijk schoon, zoals die eruit ziet, zo is die gewoon. Hij maakt zich niet op en doet ook niet aan de lijn, maar er ligt dik en lelijk, gelukkig te zijn. Dus als je heel lui bent, ben een lelijke snuit, wat kan jou het schelen? Wat maakt dat nou uit? Want nou het Nijlpaard, die is altijd tevreden. Die gezellige dikke, die zit nergens mee Leven het Nijlpaard Ik vind, ik vind het een leuk liedje. Ze, her, ja. harde jekkers, hè? Ja, ja. ja orkest, hè? Nou, ja, leuk, de, leuk. De, de, ze hebben ooit een ja, soort van maxi singel gemaakt. Die had je in ja. die tijd nog. Met alleen maar kinderliedjes erop. Oh, wat, daar staat de, dit bij. Daar zit dit bij, ja. ja uh, leuk. Leven het Nijlpaard. Beladen van de dood staat erop. Leuk. De kinderverslinder. Nou, leuk. Ja. Leuk, leuk, leuk. Hoeveel, uh, MK, hoeveel likes hadden wij bij onze loterij Nee, delers. Oh, hoeveel waren dat er? Dat waren er 31. Moet je nagaan. Goed, hè? Die dat is een al... record. Zouden die allemaal naar onze, ons programma luisteren? Nou, ik denk een heleboel wel, want ik wil wel weten of ze een lekker etentje hebben gewonnen. Ja, dat kan ik me ja. voorstellen. Nou, nah. ja, wat gaan we doen? We gaan de kolom doen? doen. Gaan we de kolom doen? Ja, nee, gaan... zin... De kolom gaan we pas om half vijf doen. Oh, Oh. Hij gaat weer roet in het eten. Oh, dan heb jij nog eventjes de tijd om uh, loodjes, ja, te, loodjes vouwen. te vouwen. Ja, ja nou, is ik tussentijd maar een beetje herrie maken? Ja, lijkt me leuk.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 Het is geen tijd voor de kolom. Nee, nee, nee. Maar ik, ik heb maar wat. Een, een politiebericht. Oh. Ja, er is een brandstichter. Is er opgepakt? Ja. Oh. Er, ze en toch zit je hier. Ja. ja. <laughs> er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting in de treinstellen. Die in februari kort na elkaar plaatsvonden in een sprinter in het Het betreft een 22-jarige man uit de muiden. De man werd op heden daad betrapt toen hij een brandje stichtte in een sprinter richting Amsterdam Centraal. Er wordt er van verdacht meerdere treinbranden in de regio te hebben veroorzaakt. In Sloterdijk, twee keer, in Zandvoort en ondanks in Haarlem... moest een brand worden geblust in een treinstel. De politie startte een onderzoek en kwam tot deze armuidenaar op het spoor. Nadat hij enige tijd werd gevolgd, kon hij zondag worden opgepakt. Goed zo. Dat is goed. Dat scheelt weer een hoop brandjes. Een hoop geld. Ook dat, sowieso. Want de treinkaartjes ja. worden wel duurder van. Ja, ja. en een hoop ellende, hè? want het, de, de reizigers zitten meteen weer met, uh, met treinen die niet op tijd rijden. Dus ja. Ja. ja. ja. Maar dat komt niet alleen door het brandje hoor, Hans. Nee, dat is waar. <laughs> Daar heb je ook weer gelijk in. <laughs> nou, ja. Ja. ja. Oké. Okay. is called somebody. George. zegt hij? Ja. Oh. George Michael. Ja, jij weet dat niet. Iedereen had al verklappen dat het George Michael was. Ja. Natuurlijk met Queen. Ja. Um, het gerucht gaat trouwens. Dit is uh, een opname vanuit Band Eten. Ja. Is je dat? Het gerucht gaat dat ze serieus aan George Michael hebben gevraagd. Ze, Klopt. De, de bandleden. Ja. Of hij niet wilde inspringen voor uh, Reddy Mercury. Die oh. Hij ja. vindt een goede zanger hoor. Ja, dat, dat was een hele goede, goede zanger. Van, het ja. Was, ja. Het was hij kon echt alles zingen. Ja, maar zei echt goed. Ja. Ja. Ja. ja. Nou, een zak rollen snel gepakt. Door snel optreden van een getuige heeft de politie vrijdagmiddag... een 15-jarige jongen kunnen aanhouden wegens diefstal van een portemonnee. De jongen had vlak daarvoor een vrouw in een rolstoel overvallen. De 64-jarige vrouw in een rolstoel zat in de hal van Pluspunt op een taxi te wachten... toen de jongen op haar afkwam en vroeg of zij misschien wat kleingeld voor hem had. De vrouw pakte haar portemonnee en gaf de jongen wat geld. Toen de verdachte het geld had, zei hij dat hij, eigenlijk nog niet, dat hij het eigenlijk nog niet nodig had... en dat hij het geld wel even terug zou stoppen in haar portemonnee. De jongen pakte de portemonnee en zette het op een lopen. Het slachtoffer liep, liep, riep luid om hulp. Dit werd gehoord door een getuige die meteen de achtervolging inzette. Zij kreeg de verdachte even verder op te pakken... en kon hem overdragen aan de politie. Nou. Wat een rotveld. Ja, politie. Ja. Ze, ze zijn wel goed bezig eigenlijk, hè, als je dat leest. Dat ja. Met die brandstichten die ze gepakt hebben. En nou dit. Dus, Jawel, dus. maar onbeschoft dat je dit ja. klikt. Ja, zeker. Oudere mensen, zeker. Hè? Nou, maar, iemand die sowieso, een rolstoel. Sowieso. Hoe zwak wil je ze hebben? Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Beide beentjes breken en, en, en, en een mandje ja, in een stoeltje neerzetten. Ja. Kijken ja. wat er gebeurt. <laughs> ja. Ja. Dat ja. Dat ben ik, hè? Dit is CFM. Sandboy CFM. Gaan we een muziekje doen of gaan we nog wat voorlezen? Nou, wat? nou nog een paar minuten voor de column. Dus ja. doe nog maar een muziekje. Oké, okay, baas. Ja. De kolom van, van de, de week, week. week. Kom in die schoren. Ja, bewustzijn. De gejaagdheid waar de wereld mee te kampen heeft. En daarmee gepaard gaande stress. Heeft invloed op je gestel... op je denken, op je voorkomen. Maar dat is in het hier en nu. Teruggaan naar de bron van je bestaan... is aanleiding voor de film In utero geweest. De film legt uit dat we niet alleen... een product zijn van onze genen... maar ook een product van ons milieu. Over epigenetica, omgevingsinvloeden een hoek te kunnen werken aan een hoger bewustzijn. In Lunteren, waar ik was tijdens de jaarlijkse ledenvergadering... werd deze film als extra aangeboden. Een documentaire over de invloed van wat je als embryo al meekrijgt... van je moeder en de omgeving waarin zij verkeert. Maar ook vragen over de matrix waarin we leven... een zogenaamde schijnwereld om mensen onder controle te houden. En dat onze hele vroege ervaringen in veel, uh, veel invloed op ons welzijn... in later leven hebben. Het beeld ook hoe de meerderheid van de mensheid introspectie en groei ontloopt... door afleiding te zoeken in tv, sociale media en koopdrang, zegt een recensie. Hoe het jonge kind al vroeg de opdracht voelt om perfect te zijn... of te zorgen voor ouders in plaats van verzorgd te worden. Wat parentificatie genoemd wordt. En dat een tekort aan dopamine in de moederschoot... agressie en neiging tot verslaving, verslaving tot zich mee kan brengen. Veel problematiek is terug te voeren naar een onveilige hechting. En hoe waardevol is het om bewustzijn te ontwikkelen... en daarbij pijn van eerdere generaties... niet meer door te geven aan volgende generaties. Er kwamen vele uitleggen voorbij. Het is te makkelijk om de bevindingen met de bevindingen mee te gaan. Misschien niet, misschien wel. Er blijven nog altijd vragen. Maar het is altijd nodig om iets wetenschappelijk te onderbouwen... met bewijs... Aannames komen tenslotte voort uit een optelsom van onderbouwingen. Is er nog iets zoals eigen bewustzijn of onbewustzijn, het voelen? Zijn wij alleen datgene wat de imprint ons vertelt? Of is er juist een stukje eigen dat altijd als sterkste naar boven blijft drijven? Noem het prikkelende gedachten. Ja, wat mooi. Ja, goed hè. Ja, maar aannames komen niet voort uit onderbouwingen. Ja, maar ik... Er komen theorieën uit voort, dat is wat anders. Ja. Maar, en, en, en, daar ben ik. Ja,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 Voorlezen, begrijp ik. Ja, ja, ja, ja. Het gaat deze keer weer over de thaisee viering En dat is op vrijdag 7 april. En deze keer is de thaisee viering in de protestantse kerk, ingang de Poststraat. De dienst begint om half acht tot acht uur. En vanaf zeven uur worden de liederen van tevoren doorgenomen. Omdat de dienst twee dagen voor Palmpasen wordt gehouden, is het thema van de viering Hosanna. En verder, eh, en verder denken we. En passant ook even aan de mooie Hosanna uit Jesus Christ Superstar. De collecte is dit keer voor de hongersnood in Afrika, Giro 555. En zoals gebruikelijk is er na afloop een kopje koffie of thee. Iedereen is van harte welkom. Wie zou dat nog kennen, dat nummer? Hosanna? Van, uh, van Jesus Christ Superstar? Ja, ik, ik kan hem ik niet. In, moet ik, zeggen. Ik, ik? kan Die, die, die uh, Jesus Christ Superstar kan ik wel, maar Hosanna kan ik niet. Kan jij hem wel? Nee. Ik uh, ga hem zo opzoeken. Ja, ga me zoeken. Uh, dan uh, draai je hem zo even. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja? Is dat wat? Ja. Ja. La Now that I've lost everything to you. You say I wanna start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Baby, I'm grieving.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 Vandaag zou de gast bij ons uh, Faisal Rikkers zijn van het eetcafé Het Zand. Maar helaas, uh, hij is uh, afwezig, want hij heeft een gescheurde enkelbanden. En uh, ja, dan is het wat moeilijk natuurlijk naar onze studio komen. Maar in overleg met Faisal mochten we toch de drie gangen diner voor twee personen mochten we verloten. En uh, de verloting, dat gaat onze Imka ja, doen. Wat dat ga ik nu doen. Ja. Heb je dan de... We hadden er een heleboel, ik. we hadden ja, er iets van 35 ja, of zo. zo dus 35 uh, delingen, dus ja, 35 delingen. Ja, Nou, ik ben benieuwd. Daar komt nou, dan gaan we... Daar ja. komt ie, Er komt ie. Hans Nee. nee. Nee, jou had ik niet opgeschreven. Herman van Vels. Zo, ken je die? Nee. Oh, nou, Herman <risos> Ik Herman. weet het wel dat je twee keer had gedeeld. <consult interesse> maar ik heb maar één keer een bonnetje ja, gemaakt. Ja, hartstikke goed, dat heb je goed gedaan. Nou, van harte nou, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja. Nou, ja. we gaan wel even kijken of we een berichtje kunnen sturen. Ja, dat dan gaan we ja. wij hem een berichtje sturen of neemt hij contact met ons op. Ik denk dat het laatste wel makkelijker is. Ja, oh, ja. Dan, dan zeggen we dat. Ja. Hij mag contact met mij opnemen. Hij mag de studio even bellen. Ja, kan dat ook. Dat kan ja. ook. Maar of via, via Zandvoordraad Door, de webpagina. Dat mag ook, ja. Zandvoordraad Door. Facebookpagina. Ja, dat is beter, denk ik. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, Goh, wel, ja, gefeliciteerd. We, we, we hadden het net over Hosanna. Ja. U komt van de soundtrack van de Film. Ja. Jesus Christ Superstar. Ja, het is trouwens een hele mooie musical. Uh, ja. De film is ook... Uh, ja? Goed. Ja. Ja, is erg goed. Ja, gaan we maar, gaan horen... Maar dit is hem. Ja. We anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Tell the babu sing your song, that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse. Would start to see yourselves, for you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom, the slow, the suffering, the quick, the dead. Misschien een idee, Hans, om Pasen uh, wat meer van deze ja. cd te draaien. Ja, zeker. Ik, maar ik, ik zei je net al, het lijkt erg op het slavenkoor. Ja. Ik dacht ja. eerst dat het het slavenkoor was toen ik begrepen. No. Nou ja, de, de, no. het, het melodie zat er een beetje in, vond ik. Dat kan. Nog? Dat kan. No. Het slavenkoor, dat is, mooi. Het is ook mooi trouwens. Is, weet dat weet ik. Dat, dat maar nee, niet van ons programma, na na maar wel heel mooi. Nabucco. Nabucco, Heel mooi. Fred die doet daarom nog steeds optreden als Jesus Christ vanuit de musical... Wie, ja? Ja. Oh. ja? Ja. Ja. Je, je weet hoe hij ooit in die rol is gekomen? Geen idee. Hij uh, ging auditie doen en toen was hij, had hij zichzelf alvast gekleed en baardje laten groeien, haar laten groeien, ja. um, om op Jezus te lijken en, en tegen de regisseur gezegd: van Ja, ik dacht dat je me zo wel wilde zien. Ja. En zo heeft hij de rol gekregen. Ja. Hij moest ook nog een beetje zingen, natuurlijk. Ja, ja oké. Okay. Maar, ja. maar ja, dat is wel. Maar hij doet het nog steeds. Dat is een leuke bijkomstigheid als ja. <laughs> je kan zingen. Ja, ja, ja bijzacht. Ja. En trouwens, woensdag 12 april is de filmclub Simon van Kolm is er weer. Demain tout commence. Heb ik het goed hard demain, demain, demain tout commence. Ah, dat ja. bedoel ik. Ja. Morgen begint alles. Dan begin ik. Samuel leidt een zorgeloos leven aan de zonnige zuidkust van Frankrijk... met veel feest en weinig verantwoordelijkheden tot Christian, een van zijn vroegere veroveringen... plotseling voor zijn neus staat en vertelt dat hij de vader is... van haar pas maanden geboren oude baby Gloria. Daar is hij dan eindelijk weer. Omar laat zich met zijn serieuze kant zien in een komische drama... over een vlierenfluiter die plots vader wordt van een dochtertje. Hem, en, en de samenwel is geschokt en verbaasd. En voordat hij het doorheeft, is moeder er ervandoor. Hem achterlatend met de baby... Hals over kop vliegt samen met Gloria naar Londen. Hij is vastberaden, Christine te vinden en het kindje terug te brengen naar haar moeder. Maar zonder succes. Nou, dat lijkt me een hele leuke film. En die film die is dan, even kijken, woensdag 12 april. En die is, hoe laat? Ik geloof om 7 uur, s'avonds. En de kasta is 30 minuten voor aanvang voor de voorstelling open. Nee, hij is smiddags. Ik heb de tijd er helaas niet bij staan, maar het is altijd smiddags. Dat weet ik namelijk. Is dat zo? Ja, hij is altijd zo. Wat ik af. de bioscoopagenda las was dat om half acht avond op woensdag. Is dat zo? Ja. Oh. Nou, Simon... Oh, Weet je dat jullie heel vaak is dat zo zeggen? Ja, dat is zo. Ja, hij zegt dat. <laughs> Locatie Circus Sandvoort, Gasthuisplein 5. Het telefoonnummer is 023 57 18 686. En de website www.circuszandvoort.nl. En ik ga even voor u opzoeken wanneer het precies is. Want dat is toch wel handig. Nou, in de tussentijd... In de tussentijd krijgen we wat. Hans, ja. terug. Ik, ik wil nog even terugkomen over die uh, filmclub Simon van Kolm. En dat is inderdaad woensdag 12 april. En de aanvang is 19.30 uur. En een half uur voor de aanvang is de zaal open. Ja, je moet lachen, hè, want je had het al gezegd. Hè? Ja. ja nou, je mag, nou, mag jij wat zeggen? Oké. Okay. Nou, dat is lief hè? Ja, heel aardig van Hans. Help mee Zandvoort besturen. De gemeenteraad is op zoek naar Zandvoorters... die kritisch willen meekijken naar het werk van de gemeenteraad. Zo worden er bijvoorbeeld diverse vragen gesteld als... is een raadsvergadering te begrijpen? Hoe gaan de raadsleden met elkaar om... en is het goed om te, goed te volgen hoe de beslissingen tot stand komen? De gemeenteraad wil graag een gevarieerde groepsamenstelling. Het kan dus zijn dat u ondanks uw aanmelding niet wordt geselecteerd. Lijkt het u interessant... En wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Stel die dan aan Griffie, apenstaartje, Zandvoort.nl. Griffie, met dubbel F, IE. Wat zeg het Thomas? Ik vind het Het Zandvoort.nl. Griffie. Kijk, mooi. mooie. Goed, hè? Het is wel handig dat als je een mail stuurt... dat je ook een berichtje terugkrijgt. Ja, gebeurt dat niet dan? Nou, bij mij in ieder geval niet. Oh, heb je hem gestuurd dan? Ja. Wou je, je meepraten. Nou, ja. Oh. Je, ja, je had al veel te, ja. te veel kritiek in je in e-mail je e staan. Nou, niet eens. Ja, ja, ja. ja, ja had ja. je dat wel geruwe. Well, nee, okay. <laughs> <Jouw kennende. laughs> ja, natuurlijk. Ja. Jouw kinderen. Maar goed. Um, Muziek? Ja? Ja. Oh, nou, wie van jullie gaat zingen dan? I want candy, wil ik. Oh, oké. Okay. Voor, uh, ja, de andere ja, inderdaad, dat ja. gaat snel, hè? Net zo snel als ja. anders, hoor, Hans. Ja, ik ga weer naar huis. Dus, uh, ik wens ja. iedereen nog een fijne middag. En, uh, hopelijk tot volgende week weer. Ja, en heel veel sterkte weer. Ja, dank je. Okay. Okay. En, en bedankt dat je er was. Ja, was gezellig. En wij? Ja. Ja, wat gaan wij doen? Wij gaan nog even een plaatje eruit. Hoor. Gaan wij en nog een plaatje eruit? Tot, tot het, het, het, de nieuwsberichten. Ah, oké. Okay. Nou, okay. wat, jij, wat jij wil. <laughs>